moet hier helemaal terugspelen omdat de aanvallers volledig gedekt staan. En nu komt dan die bal naar die linkerkant. En daar staat er inderdaad iemand vrij. Gaat de diepe bal komen, hele diepe bal. En dat is een heel simpel balletje voor Boy de Fit. Die hem lekker uit de lucht kan plukken. En snel naar voren transporteert. En kijken of Berg erbij kan komen. Berg met Hoppen samen. Kijken wat er gaat gebeuren. Daar geeft die bal voor. Maar dit is niet scherp genoeg. Hoppen kan er niet bij komen. Amstelveen kan die bal gaan overnemen. En gaat nu, nee, weer Zandvoort, toch weer. Zandvoort probeert er een aanval op te zetten. Via Berg weer opnieuw. Hier gaat zijn man voorbij. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat gaat net niet. We hebben gespeeld. Uh, even kijken, 25 minuten en de stand is nog steeds 0-1 in het voordeel van Zandvoort. Dankjewel Joop. en straks uiteraard meer. En een klein stukje Giesmeus nog zo vlak voor drie uur. Hier is Laat mij in die wan.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 Laat mij in die wan, laat mij in die wan in die wan. Laat mij in die wan, laat mij in die wan, laat mij in die wan. Ik zie om mij heen dat het heeft altijd. Tot zover het ritme van Ziefer via de kabel op 104.5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 Het is uiteindelijk aan de kiescommissie in Utrecht om te bepalen wie er namens de partij in de raad komt. Ook vandaag zijn er door de gladheid weer veel ongelukken op de Duitse wegen. Volgens de politie zijn er door de sneeuw in het hele land al honderden verkeersongelukken gebeurd met tientallen gewonden. De grootste problemen zijn op de A3 tussen Keulen en de Oostenrijkse grens. Alleen al in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen waren er gisteravond meer dan 300 ongelukken. In Neder-Saxe kwam gisteravond laat een automobilist om het leven toen hij van de weg afgleed. Op het NK Allround-Schaatsen staat Jorien Voorhuis na de eerste dag bij de vrouwen bovenaan. Ze was in Herenveen de sterkste op de drie kilometer nadat ze eerder op de dag zevende was geworden op de 500 meter. Bij de mannen won Remco Oldeheuvel de eerste afstand, de 500 meter. Toppers als Sven Kramer en Irene Wust doen in Tjalf niet mee. De sprinters rijden dit weekend een wereldbekerwedstrijd in Ervoert En daar boekte Jan Smeekens voor het eerst in zijn carrière een wereldbekerzegen. Bij afwezigheid van de Zuid-Koreaanse toppers won Smeekens de 500 meter. Het weer. Vanmiddag is het zonnig met een middagtemperatuur van 0 tot 3 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met temperaturen tussen 2 graden in het noorden en 4 in het zuiden. Dit was het NOS.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 Kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft, het heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. hem in 2010 al 20 jaar live. Met, met nu Zandvoort op zaterdag. En high love snel over naar de Jap-French jap ja, waar ondertussen Amstelveen, Heemraad, helaas de gelijkmaker heeft geschoord. Een vrije schop, door Maurice Mol, Die, uh, ja, het is ook geen verdediger, maar hij probeerde al die bal te pakken. Een vrije schop die in één keer achter vet draaide. Z uh, het staat hier 1-1 en we hebben nog te spelen. Even kijken, een minuut of tien. En straks weer terug bij Albertjan. Dankjewel voor uh, dit moment. Het tweede uur uh, alweer, Albert-Jan, De tijd vliegt voorbij. Hè? Ja, maar. Het is niet te geloven. Nog ja. genoeg nieuws natuurlijk. Ja, jammer van die gelijkmaker. Ja, maar, uh, dat okay. valt een beetje tegen, maar Het zijn niet anders, maar nee, we, wat hebben we allemaal nog? We gaan de evenementagenda nog doornemen, we gaan de filmagenda nog no doornemen. We gaan straks naar het circuit, want uh, de beslissing valt in het winterkampioenschap morgen. De Final Four. Vandaag uh, de vrije trainingen en dan gaan we even overschakelen naar Willem van Densen die ons bij gaat praten. Uh, er komt iemand langs van Scouting. Want die Scouting uh, die gaat collecteren voor Jantje Beton. Ja, die collecteren nog tot uh, vanmiddag 4 uur. Dus geef gul nog even een uurtje lang. Hè. Ja, en er komt nog iemand voor langs, uh, had ik begrepen. Nou, we kijken even naar morgen, uh, jazz morgen in de krocht. Daar komt een Rus op bezoek. En uh, nog veel meer uh, nieuws. Ja, die Russen natuurlijk... die moest meteen weer door naar Turkije, hoorde ik ja, vanmorgen. Ja, ja, want, uh... Dus die vliegt even Zandvoort binnen en dan uh, vliegt hij ja, zo... gelijk weer door richting Turkije. Nee, maar goed. knap dat die jongens hem hebben weten te strikken voor uh, jazz in de krocht. Dus uh, voor de rest nog ja, ook nog ja, veel ander nieuws. Dat is laatste, allemaal, nieuw, uh... laatste u natuurlijk nog veel sportnieuws binnen en buitenland. Autosport ook nog. Dus uh, nee hoor, genoeg. Joh. Komen we nog wel aan platen dreigen? Ja, dat, is goede dat, vraag. dat is de vraag dan weer. Hè? De, nou, dat gaat zeker wel lukken hoor. Waaronder deze van Lips en Funky Town.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 Historicals so of love is just chemicals. Give us something to style. Robby Wurms heeft inmiddels alweer een nieuwe single, maar deze blijft ook enorm lekker. Vandaar dat we hem op deze zonnige zaterdagmiddag voor je gedraaid hebben. Je hoorde, You Know Me. We gaan snel over naar Joop voor het slot van de eerste helft de wedstrijd. Amstelveen Heemraad tegen SV Zandvoort. Inderdaad, erop waar het ondertussen de 44ste minuut van de eerste helft is. En Zandvoort eigenlijk sinds het doelpunt van uh, Amstelveen Heemraad... Heel slordig is gaan voetballen. Het is moeilijk om de bal in de ploeg te houden. Uh, er worden overtredingen gemaakt op plaatsen waar je het eigenlijk niet wil hebben. En dan staat natuurlijk weer Boy de daar, die toch, toch weer zijn werk heel erg goed gaat doen. En uh, een paar keer toch wel een kans van Heemraad heeft uh, tegengehouden. Er gaat Heemsraad weer via de rechterkant. Een goede achterbal. En ik denk dat het een corner is. Ja, inderdaad. Een corner voor Amsterdam aan de rechter, nee, linkerkant van het Samplutsenveld. En. Dat, uh, dat gaat misschien nog wel even duren, want die bal die ligt een eind weg. Uh, daar is je eindelijk weer tevoorschijn gekomen. En uh, dan moet hij nog op de plaats geleverd worden. Dus in ieder geval is uh, Toet Zandvoort, behalve Nacho Berg, in de op het gebied van Zandvoort te vinden. Dat betekent dat uh, ze toch wel een beetje uh, ja, paniekig doen over zo een corner. Is het natuurlijk ook niet zomaar iets een corner. is uh, eigenlijk zoals ze vroeg noemden, een doodschop op een hoekie. De bal ligt uh, correct en dan gaat hij uh, ongetwijfeld komen zo meteen. Richting het natuurlijk en de, de, de vrije schop, nee geen vrije schop. Het is daar uh, uh, Morris Mol die de bal weg kan werken en dat doet hij ook maar over de zijlijn. Ver weg en de, in de bossages moet Amstelveen gaan om die bal te gaan halen. Inwerp voor Amstelveen op de helft van Zandvoort ter hoogte van <coughs> nou, zeg maar een of tien voorbij de middellijn. Gaat die bal komen, Irak vol gaat verdedigen, schopt tegen de de tegenstander, mag doorgaan. Blijft een bezitten, en nog steeds Amstelveen. diepe bal en dat is een krooi voor een Boy de Vet. Heel simpel om te pakken. Tenminste simpel. Hij doet het een beetje moeilijk over, maar het was helemaal niet zo moeilijk. En dan mag hij weer ver uit toppen. Heel ver. Maar daar staat geen zand voor. Er helemaal niemand zelfs. Die bal ja, die verdwijnt dan ook over de zijlijn. De passage is weer in Amstelveen. Mag de hoogte van een eigen 16 meter gebied. Die bal gaan gooien. Gaat die bal komen een keer het eigenlijk, de schijfste te laten doorgaan. Heeft het is is wel voor gefloten. En dat, betiep, dat leer je al bij de F'tjes. Ofwel op de heel de jonge leeftijd. En dat is een diepe bal. En het is Bas Lemans daar die die bal net kan wegwerken. Over de zeilen moet hij werken. Want anders was het heel erg gevaarlijk geworden. Amstelveen. De hoogte van het 16 meter gebied van Zandvoort. En weer Lemans die die bal kan verdedigen. Probeert hem weg te krijgen. Lukt niet in de voeten van een Amstelveen. Spelen. En daar is het uh, Gerard Kool. Die kan al net aan die bal komen. Dat is, dat is Marcel. En... en Maurice Mol, nee, Jan Veld kan die bal over de achterlijn werken, want anders was het helemaal verkeerd gegaan. En bij deze actie, blesseerde, boordefet zich licht, loopt een beetje te pinken, maar het is wel een corner voor Heemraad. En dat gaat even nu, want die bal ligt in de sloten, je hebt hier natuurlijk ook sloten, in wij niet, we hebben alleen maar een zee. Maar die ligt niet aan het voetbalveld. Ik denk niet dat die man erbij kan, moet die bal vragen denken, want die ligt in de plomp. Ja, ja, dan gaat die bal eindelijk komen. Ik moet het zelfs zeggen tegen hem. Want de geestgever Gerard van Zandvoort had het nog niet in de gaten. Maar hij ligt toch echt in de plomp, die bal. Dan gaat de nieuwe bal komen. En dan mag de nummer 8 van Amstelveen de bal opnieuw in het spel gaan brengen. Vanaf de cornerplaats. Kort driehoekje daar aan de zijkant. Even kijken waar die gaat komen. Richting waarschijnlijk 11 meter. Nee, probeert in één keer daar te verschalken. Point moet er En het is nog steeds in het bezit van Heemraad. Amsterdam nog een keertje. Diepe bal wordt opgepakt. Nog, nog steeds door Heemraad. En daar is het uh, Jan Sonneveld die heel goed kan verdedigen, maar nog niet goed genoeg. Nog steeds Amstelveen in balbezit. Maar nu is de hoogte van het de middellijn Wordt helemaal teruggespeeld op eigen veld. En daar is het een verkeerde bal. Daar is de merken die wil oppakken. Gaat hij middel ga Ga de score. Nee. Oh. En wacht te lang. Hij wacht zo lang. Hij staat eigenlijk alleen voor de keeper. Hij wacht te lang. Hij had veel eerder moeten schieten. Nu kon die bal op een vrij simpele manier eigenlijk verdedigd worden door Amstelveen En is het zonder voor ...die ineens weer aan de andere kant van het veld Even kijken, wordt het een corner... ...ja, het wordt inderdaad een cornerbal voor Zandvoort. Uh, dat gaat er gebeuren. Schijt fluit waarschijnlijk voor het... ...ja, wordt sluit voor het einde van de eerste helft. We hebben een hele... Typisch eerste helft gezien met Zandvoort in het begin heel stuk, daarna volgde het doelpunt van Heemraad en daarna is Zandvoort echt slordig gaan voetballen. En ik denk dat Piet Keur dat ook in de rust aan zijn spelers zal meedelen. En straks uiteraard de tweede helft met Joop, dankjewel neem even een slok water Joop, want het was wel even spannend zo de tijd van de wedstrijd. <laughs> nou, nou, dat was het inderdaad. Dat was een kans geweest. Zeg, dat, dat was een hele grote kans. Ja, maar goed, dan moet je net scherp zijn om die bal erin te tikken en dat gebeurde net niet, helaas. Oké, okay, nou straks de tweede helft uiteraard ook weer live te volgen bij CFM. En deze week werd er gecollecteerd voor Jantje Beton. Dit nog tot aan vier uur vanmiddag. De scoutinggroepen, de Buffalo's en de Willy Brothers Stella Maris, die, die zijn daar actief mee. En ja. we hebben een aantal scouters in, twee, in de studio. Twee scouters in de studio. En uh, hoe heten jullie? Casey. Casey? Uh, Jim. En Jim, zeg, vertel het even. Jullie zijn vandaag aan het collecteren en waar zijn jullie aan het collecteren? Ik was bij het winkelcentrum open in, bij de Saturnusplein, zeg maar. Ja. Zo bij de intitose, nou bij zo'n intitose reclameblad. boord. En, en Casey? Ik was bij Jupiter, daar vlakbij bij de port aan het staan. Oké, okay, en jullie gaan nog collecteren tot uh, hoe laat vandaag? Uh, nou, dat weet ik niet precies hoe laat. Oh, tot vier uur? Ja, tot vier, vier uur? Tot vier uur. Tot vier uur. Oké, okay, en laten ze horen hoeveel jullie al in, in de, in de collectebus hebben zitten. Laat ze horen aan de luisteraars zo ja, hey. Hey. klinkt goed jongens en uh, oké okay. en waar Jantje beton het is een algemeen uh, bekend uh, goede doel maar waar, waar wat doet Jantje beton uh, nou die uh, doet voor de jeugd bouwt dus zeg maar een, hoeveel, nou zeg maar klimrekken zeg maar speeltuinen dus het is echt voor, voor kinderen om buiten te kunnen spelen en, uh, en, en apparatuur daarvoor aan te schaffen ja, voor kinderen om dingen te doen zeg maar Oké, okay, en weet je ook wie. Je hebt ook altijd zo'n zo zo beschermheilige. Weet je wie dat is? Die dat, die dat echt ook begeleidt. Dat is onze enige echte eind, eigen koningin. Die heeft dat beeldje ook gemaakt, volgens oh. mij, van Jantje Beton. Met zijn handjes in de lucht. Ja. Maar zijn jullie nou de hele week aan het collecteren of alleen vandaag, jullie? Ja, alleen vandaag. Uh, alleen vandaag, ja. Jullie alleen vandaag. Ja, oké, okay. ja. en dan is het om vier uur eens klaar. En waar, waar gaat er al het geld dan naartoe? Naar ja, Jantje Beton in ons clubhuis. Ja, oké. Okay. Oh, jullie, jullie gaan om vier uur gaan jullie naar het clubhuis toe en dan gaan jullie ja. tellen? Ja. Ja. Oké, okay, en dan krijgen jullie ook nog iets, uh, iets te eten aangeboden of, uh, voor alle inspanningen? Ja. Kees? Ja. En wat, wat krijgen jullie dan? Uh, Spokulaaskoekje ofzo. Zo. zo. Ik veel. Helemaal goed. Maar het is toch geweldig? Ja. Maar uh, iedereen uh, doet ook geld in de, in de pot, zo te horen? Ja. ja. Oké. Okay. Nou jongens, tot vier uur nog heel veel sterkte. En okay. dan uh, geld tellen, hè? Ja. En uh, bedankt voor jullie komst naar de studio. En gewoon okay. al die mensen het geld in die pot laten deponeren. Oké. Oké, succes. Dank wel. En leuk dat jullie er even waren. Okay. Dus Jantje beton nog tot aan uh, vier uur vanmiddag uh, de collecte daarvoor. Geef gul. Hè, het kan nog eventjes. En dan heeft de jeugd uh, inderdaad ook weer... Uh, ja, kijk, kijk, Albert-Jan, mijn collega, die geeft het goede voorbeeld. Heel Daar goed. ging weer 50 euro de pot in. Helemaal, <lacht> helemaal goed, <lacht> Nou ja, dat betekent dat, dat uh, Albert-Jan binnenkort zijn huis kan verkopen. En dan kan hij op, de, op, op het wooncafé niet terecht. Vanmiddag tot aan 4 uur. Ja, ik kom straks wel weer terug. En, en Lucifer heeft er ook een plaatje over gemaakt. Margriet S. Huis. Daar hebben we het natuurlijk over. Hier is House for Sale. Dat was de single van uh, Margriet Huis en House for Sale. Circuit Park Zalvoort een race-update. En we schakelen snel over naar Circuit Park Zalvoort. Want vandaag worden de vrije trainingen verreden voor de Final Four, de race die morgen plaatsvindt. En als het goed is zijn we met sessie nummer twee op het circuit bezig. Snel over naar Willem van Dessen. Willem, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ron. Ja, dat klopt helemaal. Wat je net hebt final uh, post die tot, uh, wordt en het uh, wordt met de rechten uh, finale, want als we gaan kijken naar de stand in het kampioenschap dan zien we dat uh, de, tussen de nummer 1 en de nummer 3 in het uh, kampioenschap dat er maar twee punten verschil zijn. Oeh, spanning al om. Ja, spanning alom. En uh, dat zijn uh, drie e uh, die ook nog een keer in drie uh, verschillende fietsen uitkomen en uh, alle drie uh, bij een overwinning in staat om het maximale puntaantal uh, binnen te halen. De equipe die aan de leiding gaat in het kampioenschap. Dat is de equipe van Jeroen den Boer en Leon Rijn. Die rijden in de derde stil. Die rijden met een BMW 120 d Jeroen den Boer, die is twee jaar geleden, was hij kampioen in de Suzuki klasse Afgelopen seizoen kampioen in de toelwagen die de Ja, en Hij doet er nu alles voor om het kampioenschap ook binnen te halen. Dat zal niet zo ontstoten gaan. Want op de tweede plaats in het kampioenschap vinden we terug uh, Ronald van der Waarden uit Zandvoort. Uh, die gaan met uh, Sebastiaan Bledenmoor in een Porsche 997 deelnemen. Die staan maar één punt achter uh, de equipe uh, van de boer. En op de derde plaats, uh, ja, dat ik dat niet mis, dan vinden we terug de kampioen van het afgelopen winterseizoen. En dat zijn de equipe van uh, Rob van Maat en uh, Theo de Printer, die weer één punt achter de equipe uh, Bledenmoor van uh, de Waarden uh, staat Spanning al om dus. En uh, morgen ja, hopelijk uh, tot het eind aan toe uh, de spanning uh, ook op de baan. Ja, wat morgen een interessante programma op het circuitpark. Uh, uiteraard ook nog de, de practice en in, uh, in dergelijke. En in, uh, uiteraard ook de start om 12 uur van de race. De Final Four. Een race over 4 uur en één, uur, één ronde, toch? Ja, dat klopt helemaal. Uh, rof, op dit, uh, morgen hebben we een uh, korte kwalificatie. En dan om uh, 12 uur inderdaad... Dus, uh, het start van deze vier, deze vier uur, deze vier ja, uur, in ja, een witte tand En uh, ja, het is allemaal wel een uh, bruut geweld wat ik hier, uh, we hier op de baan zien gaan. en we kijken naar de auto's, dus, uh, de BMW's, uh, ja, de, zeg maar, uh, ja, ze worden in de mond hier uh, genoemd uh, de Nescar auto's, uh, de V8 uh, van Verschoudeur. Uh, een vette BMW uh, met uh, niemand minder dan uh, Jeroen Bleekmal, uh, die ook uh, meedoet uh, dit, die hij heeft ook nog een hele tijd volgevonden. Jeroen blijkt hem al eigenlijk ook de topper in Nederland op dit moment. Afgelopen week was hij nog even in Bahrein om te testen met het voortje. Of bijna om te testen met het Volgende week is hij alweer in Bahrein dat hij de Porsche zitten rijdt. Maar ook dit witte kamp, die neemt hij heel graag aan deel. En vandaar dat hij ook dit weekend hier weer aanwezig is. Ja, helemaal super. Ja, helemaal super. En in de, in de, in de Zomforters, onder meer Peter Vurts, die rijdt ook mee, hè, morgen? Dat klopt helemaal. Peter Vurts met de BMW samen met uh, zijn naam. Van ook, uh, de andere Peter, zoals wij we dan noemen, hier ook uh, aan de start uh, met de BMW. Uh, de volgaande race uh, deden ze ook mee. Er was een herintrede, zeg maar, hier in de binnenkamp. Maar zoals ik al zeggen, Ronald van der Laar ook, in de ook aan de start. Andere Zomforter, ja, dan blijven we bij de naam uh, van de Laar... Uh, dat is Dennis van der Laar, de jongeling, de zoon van Dennis, van Roland van der Laar. Ja, niet te vergeten natuurlijk Danny van Dongen, die eigenlijk de vorige uitgave van tien weken terug was, dat eigenlijk de race wist winnen samen met Marijn van Kalmhout, met de Radical, maar door de wedstrijdpleiding werden werd omdat dat ze een stint die hadden iets wat de lang hadden doorgereden en uh, kregen derhalve uh, een fikse uh, straftijd en de uh, overwinning uh, werd daar uh, door afgenomen. Aan hun alles gelegen natuurlijk om uh, dat te herstellen en uh, dit weekend uh, te laten zien van uh, we zijn wel degelijk uh, de snelste. Oké, okay, dus je krijgt te maken met uh, pitstops, rijderswissels. Ja. Wordt er ook nog uh, tussendoor getankt banden gewisseld of gebeurt dat niet? Ook dat uh, gebeurt allemaal. En dan uh, heb je het over een eigenlijk uh, Dat werd eigenlijk. Uh, hey, van zie uh, vanuit Sebastian Bleekemol en uh, Ronald van de Waren. Uh, vier weken terug. Dat uh, vertafelt hij tijdens de pitstop met het wisselen van uh, de wielen. Was er een probleem met uh, een van de wielen? Die wilde maar niet los. Die kreeg ze het maar niet af. En Dat had ze toch gevolgd dat ze toch wel een uh, fixe tijd in de pit moesten doorbrengen. Voordat Duivel verholpen werd. En uh, een halve uh, ...konden ze niet uh, de overwinningen binnenslepen die iedereen verwacht had... En... Net als gevolg dat we nu zo'n uh, spannende stand in het kampioenschap hebben. Oké, okay, dus morgen de, de start van de race is om 12 uur. Maar ik denk dat je al uh, eerder aanwezig moet zijn. Dan kan je de opstelling van de auto's ook meemaken. Ja. Uh, toegang, zoals gewoonlijk gratis? Ja, het zal uh, gedurende het hele winterkampioenschap uh, gratis. Toegang uh, voor het verzamelen is gratis. De auto het parkeren, je mag de auto meenemen. Dan kan je parkeren achter de hoofdstribune en dat kost je 5 euro. Oké, okay, nou, bedankt voor deze informatie, luisteraars. Ja, als de toegang eh, niet gratis was, hadden ze een probleem gehad, denk ik. Hadden ze even snel hokjes moeten plaatsen bij de hoofdingang. Ja, dat ligt helemaal plat. dat ligt helemaal plat, toch nu, Willem? Ja, dat klopt helemaal. Dat, uh, ja, dat is uh, iedereen hier langs. Uh, die kan daar niet omheen. Dat valt meteen op. De hekken zijn weg, de karta's zijn weg. En uh, ja, het Vriekpark uh, gaat dat uh, iets heel moois uh, neerzetten. Wat meer uh, van deze tijd is. Want uh, de karta's die er stonden, uh, ja, dat er misschien nog maar vanaf het begin dat het open is. Ja, het zag er ja. inderdaad uh, niet meer uit, dat mogen we wel zeggen. Dus, wie gaat het uh, vervangen? Heb jij enig idee wanneer die werkzaamheden afgerond zijn, uh, Willem? Nou, ik heb, uh, ja, de, ik heb het niet vernomen, meneer. Maar ik neem aan dat vroege uh, vergoede paasreces uh, zeker uh, in de uh, nieuwstart uh, daarvoor aan uh, bij de hoogte. Dat zou heel mooi zijn. Hey, Willem, dank je wel eventjes uh, voor je bijdrage vandaag uh, in dit uh, programma. En morgen gaan we uiteraard ook de Final Four nog uh, volgen op de radio. Ja, graag gedaan. Oké, okay, en uh, ja, tot een andere keer maar weer. Tot een andere keer. Uh, Oké, okay, dankjewel. Hoi. Dat was Willem van Dessen uh, vanaf het Park Zalvoort de Final Four. En morgen gaat het daar echt uh, spannend worden hoor. Echt super spannend. Want ja, dat is juist van Willem slechts drie punten verschil. Hè, tussen nummer 1 en 3. Dat is, uh, dat is niet zo veel en dat is makkelijk... Uh, Makkelijk in te halen. Dus het wordt een spannende race. En ook nog de finale tegelijkertijd. En mooi weer. Dus gaan we met z'n allen gewoon naar het circuitpark Zovoort toe. En geniet van de mooie races daar op het circuit. Je I the end, uh -huh. as we sit alone. I know someday we must go on. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none. Uh -huh. Never gonna let me win. Oh, oh. Under everything, just another human pin. Oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me. I come. me forever, do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? will you make me away? Do you love me? Follow What's it gonna be, boy? Yes or no? no, no? no, no, no, no let me sleep on it Baby, baby, let me sleep on it Lekker hè, als je gaat stappen hoor je nog zo vaak langs houden deze plaat. Gouwe ouwe. En niet gauw terecht. Gouwe ouwe, zoals jij dat zegt. Maar, maar Heel goed. hij blijft, hij blijft uh, ja, ook voor de jeugd uh, interesseren. Mietlof was dat. En Paradise by the Dashboard Light. Dus samen met Ellen uh, Foley, zoals jij al zei. Goed hè. Helemaal goed. Joop, de tweede helft van de wedstrijd van vandaag tegen Amstel ja. 1. Hoe is het daarmee? Elfde minuut, tweede helft. En de scheidsrechter die heeft even het spel teruggelegd om blessurebehandeling toe te staan. Van de keeper van Amsterdam Heemraad. Die zijn eigen speler ongeveer na nou, voorzet van... Ik dacht dat het Maurice Mol was. En uh, ja, dan bleef hij geblesseerd liggen. En Zandvoort uh, uh, uh, heeft de bal uitgeschopt en heeft nu de bal weer teruggekregen. Aan de linkerkant van het veld dus het daar Tjet uh, die uh, Maurice Mol aanspeelt... De bal gaat via een speler van uh, de ja, sorry dat ik zo moet stoppen, want het is door het retour, zien. je. neem me niet kwalijk. Dan gaat hij over de zijlijn. En Santen mag gaan gooien ter hoogte van de middellijn. En dat is even kijken, is ziet het ermee wat moet. Richting Maurice Mol. Mol kan die bal aannemen. Ja, kan hij zeker wel. Maar hij is twee mannen vergeten. Er wordt neergelegd vrij schot van Santvoort. Ter hoogte van de 16 meter gebied. En dan een beetje weer aan de linkerkant, de richting de zijlijn. En dat was dus een hele mooie kans zijn om een bal mooi voor te geven. En wie gaat er anders doen dan Nijsverberg? man met een hele gave trap, heel goed kan plaatsen. En die gaat zich met die vrije schoppen mooi, gaat die bal komen. Een mooie indraaien, en dus is Bas Lemmers erbij gekomen. komen. Ik kan net niet erbij komen, er wordt echt een bokstour, de keeper. En dus is hij zandvoort. Bas Calus daar Patrick van de Lopen we elkaar een beetje de weg. En dan gaat die bal komen, de voorzet. Ja, dat is een heel slechte bal. Werd half geraakt door iemand van uh, Heemstede. Of Heemstede, Heemeraard bedoel ik. En die, uh, die kan die bal nu weer gaan werken. Het is weer op dit moment Amstelveen een bal bezit. Een heel diepe bal. Die raakt helemaal uh, niemand. Kan nog wel. En Roy de Vet kan hem heel simpel opnemen. En geeft een rolletje naar Jan Sonneveld. Zonneveld met de bal. Hij kan die bal niet kwijt. Er is geen beweging daar. Gaat hij daar richting Maurice Morg. Wordt weggekomen iemand van Amstelveen. Weer terug op het helft van Zandvoort. En dan zit er weer. Zonneveld die bal kan wegwerken. Komt naar de zijkant nu en daar is het Patrick van de Hoort. Die bal bijna heeft. Nee, net niet hè. En Bas Limmers die daar zich bemoeit met de verdediging nu. Laat er niet langs zich komen. Nee, dat moet je ook niet doen natuurlijk. die de jongens zijn levensgevaarlijk. Komt die bal voor. Gaat via even kijken. Uh, berg naar. Uh, wie is dat? Even kijken. Bus Leimens. Bos, Lehmans, Bos Lehmans, naar Weer Zonneveld. Uh, Zonneveld. Swaakt uh, de bal kwijt. Kira Kool probeert daar te verdedigen. Dus, uh, aanvallen gaat langzaam heen. Gaat het 16 meter gebied in. Bal komt over de achterlijn. En dat betekent dat uh, Bordersfeet de bal mag gaan uittrappen, ...en het gevaar is geweken. We hebben gespeeld nu, 59 minuten... ...en de stand is nog steeds 1-1... de wedstrijd amstelveen Hemeraat tegen Sv Zandvoort. En uiteraard straks meer met Joop van Nes. 1-1 dus, daar de, de tussenstand. Er kan nog heel veel gebeuren, heel veel veranderen. De zon schijnt in Zandvoort... ...en waarschijnlijk ook in Amstelveen. En er hoort deze plaat eigenlijk wel bij. Duran Duran. Hier is Ordinary Worlds. Duran Duran, een groepje uit de jaren 80 en in één keer in de jaren 90 kwamen ze terug. Ja. Jawel, met deze plaats, de Ordinary Worlds. Wat een lekkere single is dit, hè? Heerlijk, dan krijg je toch voorja een voorjaarskriebel. Ja, dat bedoel ik, dat bedoel ik. Zo lekker op het terrasje zitten, op het strand of lekker in het centrum. Gezellig. Ja, we gaan weer... Wat nog... willen we nou nog weer, hè? De, de dagen worden de, weer wat langer, zo. gelukkig. En de donkere dagen zijn voorbij. De donkere dagen, Maar we ja. weer... ook wel mooi, hoor. Ja. Heer, de kerst en uh, oud en nieuw en... Uh, dat soort uh, dingen. Even voor het voetbal. 1-1 uh, de tussenstand, uh, wedstrijd uh, van, uh, waar Joop van bij is. Amstelveen ja, Heemraad tegen SV Zandvoort. En voor de liefhebbers van het voetbal van Zandvoort 4. Daar komt hij. Speciale padra, padra, verslaggever padra, padra, padra, heeft ingebeld. Speciale verslaggever Concordia Zandvoort 4. Tussenstand, Ruststand 1 tegen 2. Oh. Dus we staan voor. Oh jee, dus dat betekent dat een aantal mensen later terugkomen dan als ze hadden gepland. Als het, zo blijft, als het zo blijft. Ja, precies. Nou, ik, uh, ja, we hebben zoveel nieuws. Dus het is altijd een beetje moeilijk om er op een gegeven moment uh, even weer tussen te komen. Maar natuurlijk staan we ook even stil bij morgen. En namelijk morgen wordt de nieuwe kunstmuur op het Van Venemaplein feestelijk onthuld. Wethouder Maarten Martin Bierman zal de officiële handeling verrichten door het laatste paneel van de muur te onthullen. De kunstmuur komt op de plaats van de zogenaamde dolfijnenmuur. Die door de Zandvoortse kunstenares Hille Jansen met een groot aantal vrijwilligers een aantal jaren geleden werd gemaakt. Belangstellenden worden verzocht om tussen kwart voor twee en twee uur te verzamelen op de rotonde boven het Juttersmuseum. Daarna gaat men in feestelijke optocht onder begeleiding van de Samba Tula Band naar het Van Venema Plein waar rond kwart over twee het laatste paneel door Bierman zal worden onthuld. Na de onthulling kan men deelnemen aan een Zumba-les... georganiseerd door Health Club Zandvoort. Een Zumba-les? Wat ja, is dat nou weer? Ja, dat, dat, daarom voel je er morgen dus even uh, heen. Oh, okay. dus, uh, en ook voor kinderen wordt uh, wat georganiseerd Is een clown aanwezig... en zal de showcomel zijn voor de kleine en voor de ouderen. Wat gluwijn. Dus uh, verzamelen om kwart voor twee uh, op de rotonde... boven het Jutters Museum en dan in feestelijke optocht naar het Van Venema Plein. En iedereen is van harte welkom natuurlijk. Uiteraard. En nog even een nieuwtje. Uh, gisteren heeft wethouder Gert Tonen in het bijzijn van, een, van tientallen kinderen... de kinderkunstlijn Zandvoort 2010 geopend. Voor het Zandvoortsmuseum op het Gasthuisplein stonden alle schilderijen opgesteld. Na een oproep van nog dorpsoproeper Klaas Koper, een korte toespraak van Gert Tonen... en een gedicht van dichter aan zee, dichteres aan zee Ada Mol en een lied van een zingend meisje... konden alle kunstwerken worden onthuld. Een bijzondere gegeven dit jaar is dat de kunstwerken op 25 april van 1 tot 5 uur op het Raadhuisplein tijdens de Kinderkunstlijnveiling Veiling 2010 kunnen worden aangekocht. De opbrengst van de Veiling gaat naar kinder- en jeugdcentrum De Span.